4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Turkije is ruim 100 uur na de aardbeving... een jongen levend onder het puin vandaan gehaald. De dertienjarige werd door reddingswerkers gevonden... onder de resten van een appartementencomplex in de stad Ertjes. Hij was bij bewustzijn, maar het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Door de aardbeving van afgelopen zondag in Oost-Turkije... kwamen zeker 550 mensen om het leven... en liggen vermoedelijk nog honderden mensen onder het puin. In Ertjes werd gisteren ook een student van 19 levend onder het puin vandaag gehaald. De Tweede Kamer is gisteravond niet tot een besluit gekomen... over uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. De oppositie had verschillende moties ingediend... met als doel om Mauro te laten blijven. Die zijn allemaal aangehouden tot dinsdag... Daardoor is er nu nog steeds geen duidelijkheid voor de 18-jarige jongen die zelf op de publieke tribune zat. De stemming is naar dinsdag uitgesteld waardoor alle ogen naar het CDA-congres van morgen gaan. Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt in het besluit om Maura terug te sturen. Maar gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Koppejan Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde crisisoverleg tussen de twee dissidenten CDA's en de partijtop. Wat daarvan de uitkomst was, is niet duidelijk. In Bremen zijn negen mensen gewond geraakt... bij een ongeluk met een kermisattractie. Het gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijmarkt in de Noord-Duitse stad. Een gondel van een octopuscarousel kwam door onbekende oorzaak los... en botste tegen een snoepkraam. Daarbij raakten een aantal omstanders gewond. In de gondel zaten twee vrouwen van wie er één in levensgevaar is...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 Nachtzuster, Wim Rijken. En welkom terug in het derde uur Nachtzuster. Op nachtzuster.net, de site van het programma... die zo mooi bijgehouden wordt door een aantal vaste luisteraars... kunt u zien en lezen en stemmen... dat uh, Astrid uh, misschien wel Radiovrouw van het jaar gaat worden... De zilveren radioster, die kan zij winnen. Ze is op de shortlist geplaatst. En u kunt op de site uw stem uitbrengen. Het wijst zich allemaal vanzelf. En ook op het programma Nachtzuster. Ook dat programma is genomineerd voor de gouden radioster. Geweldig feest natuurlijk. Astrid was ook heel blij en terecht. Het is haar programma samen met de luisteraars. Dus uh, ga gezellig even kijken op nachtsuster.net En breng uw stem uit als u dat wilt. Dan zijn wij dan, daar zijn wij dan heel dankbaar voor natuurlijk. 0800-1121 voor al uw vragen en antwoorden. Er is al een heleboel gevonden. We hebben heel veel vragen kunnen beantwoorden... over het uh, radioverhaal, hoe dat werkt. Dat legde Max heel goed uit. Ook over de liften, de cassette. Allemaal heb ik af kunnen strepen. En het brei hebben we veel antwoorden op gehad. Nee, we zijn een heel eind gekomen. Uh, nieuwe vragen zijn welkom. 0800-1121. En als u nog vragen hebt uh, over uh, dingen waarvan u denkt dat kan ik eigenlijk niet stellen, dan mag dat ook hoor. Niets is ons te gek. Kom maar op. 0800 1121. Sometimes the world is a valley of hardships and tears. And in the hustle en bustle of sunshine and peace. But you and I have a love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us Lekker vrolijk van, zo midden in de nacht. Vind je ook niet, William? Welkom. William? Ik heb vliegen, die had toch vliegangst? Wie had vliegangst? Nou, die ene man die ervoor was. Ja, ja, ja, klopt, ja. Ja, is vliegen uiteraard, dus... Ja. Ja, oh, zo. Ja. Sorry, ja. ja, dat had ik nog helemaal niet over nagedacht. Nee, maar ja... Je, kijk, je bent alert... Uh, ja, daar ben ik 74 jaar voor. Ah, ben je het altijd? Altijd, ja. Ja? Ik, uh, ja, ik word ook 75 natuurlijk een keer. Dat zit er wel in. Nou, dat hoop ik voor je. Ik ben zou iemand van de EO zeggen. Maar. <laughs> maar, ja. maar ben jij alerter naarmate je ouder wordt? Uh, ik ben altijd alert geweest. Dat wou zeggen. Ik ben bekend als een brutaal rotventje, dus ja, daar blijf ik. <laughs> ik kan er niks aan doen, ik kan het wel helemaal. Jij zegt het, een brutaal rotventje. <laughs> ja, hoe, uit Amsterdam, hè. Hoe is een brutaal rotventje van 74 uit Amsterdam dan? Ja, maar hoe ben jij? Nou, ik zeg gewoon waar het op staat. En als iets me niet bevalt, oké. Ik ga een ander niet voor de voeten lopen, maar ze moeten mij ook niet frikken. Nee, maar je slaat er niet meteen op los, mag ik hopen. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is mijn stijl niet. Nee, precies. Daar ga ik niet van uit dat je dat moet doen ook. Er zijn momenten dat ik het wel moet doen. Maar dan moet je dan wel het geweldsponopolie voor mogen hebben. Ik ben ook nog een keer beveiliger. Oh, je bent beveiliger? Ja, ik heb toen ik 61 was mijn vakdiplam beveiliging gehaald. Dat betreft dat ik les mag geven erin, persoonsbeveiliging en dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. En doe je dat nog steeds? Uh, nou, adviserend en ik kan dus een beetje lesgeven. ook nog wel erin, dat wel. En hoe kwam dat dat je op je 61ste zo'n carrière move maakte? Nou, carrière move was het niet. Maar oh. goed, ik uh, heb gewoon op een gegeven moment gezegd, nou, dit ga ik doen. Klaar. En wat deed je daarvoor dan? Uh, oh, ik heb diverse dingen gedaan. Ik ben militair geweest. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt. En ja, als we af en toe moet je flexibel opstellen. Hè? Dat is trouwens ook uh, de mode in deze tijd. Jong en flexibel. <laughs> ja, nou, Dat doe je goed, want ik vind het knap als je op je 61ste denkt... ik wil opeens iets heel anders. Of opeens, ik wil iets anders en dat ga ik doen. En dat doe je dan ook. Ja, nou. Dat doe je dan uh, op een gegeven moment, dan heb je zelfs de aspiratie om een bedrijf of zo te beginnen. Dat is dan uh, uiteraard niet doorgegaan, maar ja, daar kun je iets mee, hè. En uh, je moet niet één vak hebben. Je moet ook meer dingen kunnen. Ja, maar je hebt ook wel beroepen, dan kun je er bijna niks naast doen, hè? Ja, nou ja, dat is het punt. Dus ook mijn dag geeft maar 24 uur en je moet er ook nog een paar slapen? Ja, nou, ik, uh, ik ben dus zo dat ik kan slapen ook wanneer ik wil, hoor. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik ben nu dus ook nog bezig met het een en ander. En onderwijl luister ik radio en nou ja, dan ja? ga ik morgen weer verder. En ik heb weinig slaap nodig wat dat betreft. hoor. Wat ben je nu aan het doen dan, als ik vraag mag? Administratief. Oké. Okay. Dingen van me bijhouden, aanchecken, mijn belastingpapiertje Wat ik binnen heb gekregen, kijken of het precies klopt. Ja, conform uw opgave gedaan, nou ja. Goed zo, veruit maar. <laughs> en hoe weer u... een nieuwe hoed voor die mevrouw, andere jaar. <laughs> en hoe, hoe, uh, hoeveel slaap heb jij nodig dan, als je zegt ik heb niet veel nodig? Nou, als ik er nu induik, dan laat ik zeggen dat ik om acht uur ongeveer er wel weer uit sta. Hoor. En dan ben je fit? Ja, ik, uh, ik duik mijn kop onder de kraan enzovoorts. En, uh, nou ja, dan spoel je dus af. Dat lekker zegt, en dan heb lekker. je aan vier uurtjes slaap genoeg. Ja, oh ja, dat had ik vroeger ook wel. Militaire dienst had ik het bijvoorbeeld zo. Dan had je dienst gehad. Uh, dan tegen het weekend. Laten we zeggen dat je op donderdag opkwam. Dat je piket had. Ja. Nou. Dan was het uh, vrijdagmorgen uh, vlag. Hij zei... tata ta ta ta En nou, dan werd uh, de boel overgedragen. En dan ging de hele rotzooi in mijn weekend thuis. Compleet met staalhelm erbij. Uh, de trein in... Uh, de trein, de rotzooi er vanaf, gewoon je overjas om je kop heen even slapen in Amsterdam, dan werd ik wakker. Yeah. En dan had ik een mooi lang weekend, yeah. want je mocht dan slapen, maar ik ging nooit slapen tijdens die dienst. Want dan zou je gewekt moeten worden om wachtposten te gaan controleren. Nou, ik bleef gewoon lekker met een stuk muziek of een goed boek op en dan denk ik, oh ja, het is tijd, hupsakee. Post 1, post 2, post 3, nou, die zijn ook wel allemaal wakker, jongens, nog even, hè, dan mag je er ook weer in. Ja, zo maar, ging dat. Maar hoe, denk, hoe komt het dan, denk jij, dat je zo weinig slaap nodig hebt? Waar zit hem dat in? Nou ja, geregeld leven en goede voeding en zorgen dat je dus ja, niet uh, in elkaar zakt van dufheid of van ellende. Ja, maar jij zegt geregeld leven, maar je zegt ook, ik kan op elk moment slapen. Dus je legt je hoofd neer en je slaapt. En... Ja, als ik vermoeid ben, dan kan ik gaan slapen, ja. En als N ik het niet wil, dan doe ik het niet. Nee, <lacht> niet zo geregeld, simpel is het ja. Ja, ik dacht, misschien heb je een leuk trucje, want ik wil dat ook wel genoeg hebben aan vier uur slaap. Maar ik, ik vind een uurtje of zeven, acht toch wel lekker, hoor. Nou ja, kijk, als je echt vermoeid bent, dan ga je wel misschien iets langer. Gebeurt ook wel. Ja. Maar ik kan gerust, in de, en in de nacht is het het mooiste te werken, hè, want dan word je ook niet gestoord. Dat is waar. Ja, ik heb wel een paar buren, hoor, die af en toe dus, uh, zich bezighouden met boren, timmer, en dat soort dingen. S'nachts? Maar ja, nou, nee, dat doen ze overdag. Ik wou zeggen... Maar als je dat dus uh, s'nachts zou hebben, nou ja, dan wil je natuurlijk wel even anders zeggen: jongens, je het even minder. Zullen we dat niet doen, ja, precies. Nee. Maar dit, de nacht is de mooiste tijd. En ik, uh, als ik dus iets doe, dan doe ik het meestal s'nachts. Als ik een brief moet schrijven oh. of iets moet. Ja, ik doe ook nog wel vrijwilligerswerk. En woon je maar... alleen? Ja, ik ben alleen, ja. Helaas is mijn vrouw overleden. Oh ja. En ik heb natuurlijk nog wel diverse vrienden en vriendinnen waar ik contact mee heb, gelukkig wel. Mm -hmm. Want anders dan word je natuurlijk wel inderdaad oud achter de granium. Nee, dat en moet je... het einde wordt dat dan de graniums bovenop jou komen met ja. een lage aarde. Hè? Dat moeten we niet hebben, hè? Nee, nou ja, dat krijg je natuurlijk Ja, allemaal. Uiteindelijk wel, maar niet eerder dan het echt noodzakelijk is, toch? Uh, ja, noodzakelijk. Wanneer je er recht op hebt, dan krijg je dat. Nee, maar ik bedoel, als je achter de granium zit... en ja, als je dat, dat kan is... voorkomen, dan moet je dat vooral wel doen, toch? Ja, dat moet je vooral ook doen. En vooral als je dus in een dorp, want zoals hier, waar geen moeite beleven is... <laughs> Waar is dat? <laughs> uh, dat is het dorpje Shitjaabik in Friesland. Shitjaabik? Ja, ik noem het Shitjaabik want ik heb een hekel aan het woord Sint. Nou ja, dat is weer actueel zometeen met Sinterklaas natuurlijk. Sint. Ja, ja, ik weet nog er nog alles van. Sint. Ja, uh, maar ik noem het Shitjaabik een krimpdorp. En uh, dat is niet leuk, maar ja goed, dan ga je er een tussenuit op een gegeven moment. We hebben ergens heen, of je zorgt dat je... Maar waarom woon je daarvan, daar dan, als je het niet leuk vindt? Nou, dan ben ik de omstandigheden komen wonen. Omdat ik er een huis had en nog een huis erbij heb moeten verzieren. Omdat toen leefde mijn vrouw nog. en Het huis waar mijn ouders en mijn broer in woonden, dat was toen niet meer geschikt voor ons. Uh -huh. En Want? Mijn broer zat er alleen en nou ja goed, ik, wij gingen daarheen en mijn vrouw zou er ook heen. Maar ja, een week daarna dat we dat huis af hadden en ze het bekijken hadden, toen was het afgelopen. Oh? Ja, toen kregen we de reprise van de bekende ziekte na acht wow. jaar nog eens een keer uitgezaaid. zo. zo. Ja, dat is, uh, dat is nog helemaal niet. En dat anders. was een week nadat jullie daar klaar waren om, om helemaal te zetten? Ja, om erin te duiken, ja. Ze hebben twee keer gezien. Hmm. Ja, het is vreselijk. Ja, nou ja, dat, uh, dat gebeurt dan. Dat zijn dingen die gebeuren. Ja. Uh, daar moet je overheen, dat moet je ook alweer weer verwerken. En hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Dat is een leuke vraag. Ja, gewoon je dingen te herinneren die leuk waren. Mm -hmm. En je gooit de dingen die rot zijn, die gooi je zo ver mogelijk van je af. Oké. Okay. Ik heb ook wel meegemaakt, hoor, dat ik... Uh, Gegeven moment, dan moet ik kreeg, die en die, die zijn allebei, uh, dus nu niet meer bij de club. En die waren dan uh, pakweg een paar jaar ouder dan ik. Mm -hmm. Toen was ik 19 jaar. Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Ja. Op één dag stortte er een kist af en er zaten ook een aantal jongens in en die kwamen ook niet meer overend. Ja. <laughs> ja. Dat, uh, dat, kun je niet, dat heb je niet voor het zeggen dan, hè? Nee, dat is in net van dat vliegen ook. Nou, ik uh, ben zelf ook niet. Uh, nou, direct dat ik zeg, ik ga lekker een vlucht maken nee. met Transavia of de KLM of zo. Als ze me nou vertellen, je kunt in een oude dak stappen... en je mag een paar pluim meenemen om eruit te springen als het nodig is... dan zeg ik, ja, dat doet wel. <lacht> Echt waar? Dat doe je wel? Ja, zeker. Dat, dat, als, als ik in een kist zou zitten waar een of ander idioot aan boord zit... die naar het paradijs wil, dat niet op de route staat... want jij wil naar Gran Canaria, die meneer die zegt, ik wil naar paradijs... Dan zeg ik, ja, dan wil ik je wel even helpen met uitstappen. Maar dat mag ook weer niet, want je moet doen wat hij zegt. En, uh, nou, en dat risico wil ik ook niet lopen. Maar heb je vliegangst of vlieg je gewoon nee, niet graag? Nee, geen vliegangst, maar hm. ik heb gewoon de pest aan vliegen nu. Er hm. gebeurt met die kisten ook heel veel. Maar als jij, weet je, de pest aan vliegen, dat kan je niet veranderen... want je hebt geen eigen vliegtuig. Maar als je niet op een lekkere plek woont, zou je kunnen zeggen... ik ga terug naar Amsterdam, want daar kom je vandaan, toch? Ja, ja, ja, maar dan moet je wel, dus daar... Dan moet je wel de nodige poen op tafel kunnen gooien om daar een huis te kopen als je het krijgen kan. Nou, of in de buurt of ergens anders. Maar, maar als je zegt, ik woon in een, in een dorp waar niks gebeurt, of ja, is dat nee, juist dit, ook wel weer relaxed? Ik vind de rotomgeving totaal... Ja, maar je hebt niet... Uh, heb je ik nog heb niet... nou met die radio bijvoorbeeld, waar ik mee begon met het gesprek met jou, ja. uh, dat je dus uh, met goed fatsoen uh, geen eens die gewone zenders meer kan ontvangen. Ik weet niet welke idioot het in zijn hoofd heeft gehaald oh. om die twee masten dus te slopen... Uh, die zenden dus te, te vernachelen helemaal. En dan heb je daarnaast nu nog... Ik kijk ook altijd graag tv... naar wat er dan in Noord-Holland en in Amsterdam gebeurt, AT5. Nee hoor, meneer Siggo, hè, waar je dan lekker je centjes voor neertelt... die haalt dat er gewoon af. Die zegt gewoon well, alleen de aangrenzende zenders uit de provincies... die aangrenzend zijn. Ga lekker weer in Amsterdam wonen, William. Of, uh, ja, ik zou het ook hè, wel willen. Woningruil, probeer het. Ik heb er wel eens mijn neus voor uitgestoken. Maar ja, dat is niet zo makkelijk hoor. Nee. Huren is helemaal dus een probleem. Als je in Amsterdam zou willen huren. Ja, maar niks is makkelijk hè. Net, dat heb ik net van je geleerd. Nee, dat ik dus. Niet eens. Dat, uh, dat onderschrijf ik volkomen. Dus... Maar ja, kijk, uh, je moet ook nog die kasten hier dan kwijtraken. Want uh, de huizenmarkt is volledig ingestort. Is niet makkelijk, nee. Dat, en dat is een understatement. Dat is goedkoop hoor. Ja. In de mooie landelijke omgeving. De <laughs> een mooie provincie, Friesland. William, ik doe jou de hartelijke groeten. Ik wens ja. je heel veel geluk. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. En ik, ik hoop ook. dat ik jullie aan die SIGO kunnen jullie daar zo'n beetje aandacht aan besteden. Want het is ook een dictatoriaal club. Die <laughs> maken uit waar je naar kijken mag, zeggen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat weet ik. Dat, dat, ik, ik, ga, ik ga het in de groep gooien. Goed? Ja, want ik kan nou alleen maar jullie uh, eigenlijk ontvangen via mijn tv... door dan uh, de knop in te drukken dat ik radio heb in plaats van tv. Maar mijn ja. eigen vrije radio kan je niet meer gebruiken. Nou, ze is normaal gek. Maar ik vind het een een goed programma... en ik heb altijd ook naar avonds nachtdienst geluisterd. Het, het die Lubberding ja. en de andere dames is meegemaakt. En Astrid, die is, uh, neem ik aan, nu op de is natuurlijke, natuurlijke zonnebank. Is lekker op vakantie. <laughs> ja, precies. Is lekker aan het genieten, maar die komt natuurlijk weer het, terug. Die komt weer mooi en opgevrolijk terug. Nog mooier. Het kan bijna niet, maar het is echt zo. Wel <laughs> Welterusten, William. Ja, jij ook. Fijne nacht. Tot ziens. Fijne Fijne dag. dag, tot ziens. En goedemorgen, Kees... Goedemorgen Wim. Jij bent in de auto zo te horen. Ja, goed. Ben je al uh, vroeg uit de veer en aan de slag? Uh, ik ben nog aan de slag. Nog aan de slag? Ja. Zit je op de vrachtwagen? Ik zit op de vrachtwagen. Aha. En wat heb je bij je? Ja, dat moet jij raden toch? Oh, dat doet Astrid altijd, hè? Ja, dat schijnt ook. <laughs> uh... Uh, ik kan je helpen, want ik moet zo lossen. Ja. Ik rij uh, auto-onderdelen. Aha. En waar ga van waar naar waar? Ik start in Meppel en ik rijd een route van uh, ongeveer 200 kilometer in Friesland. Oké, okay. maar je start altijd vanuit Meppel? Ja. En doe je hoeveel nachten in de week ben je onderweg? Vijf nachten in de week. Zo, dus jij slaapt overdag? Ja. En dat lukt goed? Ja, dat lukt goed. Als je weinig slaap nodig hebt, net als de vorige, dan, uh, dan gaat dat prima. Oh, dat heb jij ook. En jij ja. kan ook je hoofd neerleggen en, en snurken? Ja, ik heb een, een verdovingsmiddel in mijn kussen zitten en dan uh, ben ik vijf weg. <laughs> het is wel lekker, dat geluid trouwens, van jouw uh, jou, uh, wagen er op de achtergrond. De, je, je rijdt een beetje mee als je jou hoort. Ja, nou uh, ja. Uh, is dat nou... Het, het, het, het, werkt, het werkt al op de slaapverwekkend, maar daar uh, ja, dat, dat kan ik wat bij. Ja, Is, het nou, is dat nou een roeping? Wilde jij als klein jongetje al vrachtwagenchauffeur worden? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb in, uh, in dienst een uh, rijbewijs mogen halen. Ja. En ik ben begonnen als, uh, als kok. Als kok, uh, oké. Okay. Ja, dat was mijn roeping en dan op een gegeven moment uh, krijg je een relatie. En dan wil je niet meer in de weekend werken. Ja. En niet meer s'avonds en alle feestdagen werken. En dan ga je wat anders doen. En dan ga je s'nachts werken, maar dan slaap je nooit samen. Ja, uh, maar de relatie bestaat niet meer inmiddels. Oh. En kwam dat omdat jij s'nachts ging rijden, of was dat daarvoor al klaar? Nee, nee dat waren andere redenen. Oké. Okay. Maar dat is lastig in een relatie. Kan ik me voorstellen, als je altijd de weekenden en de avonden werkt, werkt en nu, maar nu de nachten... Bedoel, misschien wil je ook wel weer een nieuwe relatie. Nou, nee. Op het moment heb ik daar uh, totaal geen zin in. Buik van vol. Ja, dus, uh, ik zou graag mijn, mijn, mijn vorige vrouw terug willen en daar ben ik nog steeds voor bezig. Ja. Ja, en daar, en daar ook, uh, deze, deze roeping hoort daar ook bij, zeg maar. leg dat eens uit? Nee, dat kan ik niet gaan doen. Nee, maar ik bedoel, je zegt, mijn vorige vrouw wil ik terug, daar hoort deze roeping. Bedoel je dan de roeping van vrachtwagenchauffeur? Ja. Oké. Okay. Ja, en het, uh, het nachtelijke werk. Oké. Okay. Want dan zouden jullie in hetzelfde ritme leven. Nee, nee, dat heeft andere reden. Oké, okay, maar... oké, okay, nee, daar zal ik niet over... Ik, ik dacht, ik snapte de link niet, maar dat, dat wil je niet zeggen, dat begrijp ik hoor. Nee, nee. Oké. Okay. Nou, het zou wel fantastisch zijn als je het terugkrijgt dan. Of terugkrijgt, klinkt zo wat, maar als jullie elkaar weer vinden. Terugverdiend. Terugverdiend. Is er, is er nog hoop? Ja. Hartstikke goed. Hoe lang zijn jullie samen geweest? Tien jaar. Oké. Okay. En kinderen samen ook? Nee, niet samen, maar zij het wel, twee kinderen. Ja. Maar de deur is niet dicht, begrijp ik uit jouw verhaal, Kees. Nee, die is niet dicht en die daar uh, staat mijn voet tussen en wat dat vind ik net die oversteek en die voet die blijft er tussen. Maar probeert ze hem dicht te trekken of vindt ze het wel goed dat je voet tussen staat? Nee, nee, nee, nee. we, we kunnen alle twee nog. Maar ja, het, uh, waar een breuk is, dat, dat lijn je niet zomaar. Nee, heeft tijd nodig. Ja. Dan, nou, heel veel uh, geluk daarmee. Als jullie, okay. uh, ze zeggen wel eens, als je voor elkaar bestemd bent, komt het altijd weer goed. Dat klinkt ja, dan zo ja. makkelijk. Maar het, zo ook, het ook, ja, maar het is ook een mooie gedachte, natuurlijk. Ja. Jij hebt ook een vraag, Kees. Ja. Stel hem. Um, ik uh, ben benieuwd, ik wil graag weten: ja. uh, of er heel wat uh, gevonden wordt bij, uh, bij uh, invallen bij criminelen. Ja. Zoals laatst in Brabant, waar ze, uh, ik geloof, een van mijn zes miljoen vinden. Ja. op dat terugstroomt uh, de, de zaakzaas in. Aha. Dat is een goede vraag. Ik weet het niet, nee. Ik Anders zou ik het... Ja, dat... Uh... Want er zal wel wat binnenkomen op jaarbasis, dacht ik zo, hè? Ja, als je zo horen uh, hoeveelheid <laughs> zouden we toe vinden, dan denk ik van nou... Ja, dan kunnen we leuk met z'n allen van op vakantie, zou je zeggen. Ja, nou ja, we zijn zoveel tekort, hè. En dan uh, ja. ben ik wel benieuwd wat ze daarmee doen. Kijk, uh, verbranden is zonder. Ja, ja... ja. Ik denk ook niet dat ze dat doen. Dan ben ik nog wel voor andere mensen die ik daar blij mee kan maken. D dat bedoel ik, ja. Nou, ik vind het een goede vraag. We gooien hem, uh, ik zei net al, we gooien ze allemaal in de groep. We delen ja. ze met alle luisteraars van dit leuke programma. En ik hoop dat er iemand belt die daar een goed antwoord op kan geven. Dus waar stroomt het criminele geld dat gevonden wordt naartoe? Gaat dat de staatskas in of gebeurt daar iets anders mee? 0800... 1-1, 2-1. Dank je wel, Kees, en alle okay. goeds met je vrouw je. ook. Dag, dag. No, hoi, hoi. Roos van Bat Midler voor jou. En een roos van mij voor jou. Wat dacht je daarvan? Voor ons allemaal een grote mooie rode roos. Toch een mooie gedachte. Menno, goede nacht. Uh, nacht. Welkom. Welkom. Ik bel met een vrolijk onderwerp. Tenminste. Hartstikke. Daar houden we ook van. Het hoeft niet altijd vrolijk, maar dat mag natuurlijk wel, want we worden we allemaal een beetje blij. Dat moet de bedoeling zijn, maar het geeft meestal. Uh... Meestal een hoofdpijndossier. In de zin van, uh, het gaat over cadeautjes. Uh, of ja. het nou uh, met kerstmis is of met Sinterklaas. Ja. Voor de kinderen. En dat, uh, dat zijn meestal zo van die commerciële dingen. en Ja, die kinderen hebben alles al. Mm -hmm. En nou was mijn vraag uh, of er mensen zijn die, uh, die daar iets op hebben gevonden... Om, om de avond heel leuk in te richten. En uh, of er uh, goedkope creatieve cadeautjes zijn die van alle tijden zijn, zeg maar. En wil jij dat omdat je zegt ik heb de zogenaamde echte cadeaus allemaal al gegeven en de kinderen hebben alles en ik wil nu uh, creativiteit loslaten op de cadeaus en de onconventionele dingen gaan doen? Ja, dat, dat is het uitgangspunt. Want je hoeft maar een speelgoedwinkel binnen te lopen. En je ziet al die uh, rommel liggen die eigenlijk elk kind al wel heeft. Maar ja, uh, wat is nou... Uh, kijk, er hebben vast wel mensen leuke dingen in het verleden gedaan... die goed hebben uitgepakt. Nou, en dat zou ik graag willen horen van de ja, luisteraars. Duidelijk verhaal. Heb jij zelf wel eens een, een cadeau of een idee voor een cadeau... G gehad, gedaan, uitgeprobeerd uh, in de praktijk? Nou ja, het, je, je zou het kunnen hebben van de gedichtjes, zeg maar. En dan laat je bijvoorbeeld een kindje iets doen... Uh, voordat ze een cadeautje uit mogen pakken. Uh, maar ja, dat, dat, dat kan leuk zijn. Dan, dan geef je bijvoorbeeld de opdracht om zo lang mogelijk op één been te staan of zo. GELACH nou. Ja, ik bedoel, voor een kindje van drie is dat fantastisch. En uh, ja, um, of die laatste dertig dieren opnoemen... en dat hoeft dan helemaal niet te lukken. Maar dat, dat zijn gewoon kleine invullingen. Ja, dan wordt de creativiteit... Uh, ja, ik heb... Pardon? Nee, dan wordt de creativiteit lekker, lekker geprikkeld. Ja, en, en dan zit ik eigenlijk meer te vissen... naar wat, wat dan uh, voor die cadeautjes nog gevonden moet worden... Want... Ja. Je kan wel steeds aankomen met wat, wat de industrie bepaalt. En dan geef je dan een hoop geld eruit. En dan, dan, dan leggen ze het na, na tien minuten neer en dan kijken ze nooit meer naar om. Ja. En, en, heb jij nou om beetje, en voor dan, welke leeftijd? Heb jij gaat het om jouw eigen kinderen? Uh, nee, mijn nichtjes en neefjes. en die, ja, Dat varieert van drie tot, uh, tot elf dus de vraag is, als ik het even samenvat... wat voor leuke, creatieve cadeautjes... en het hoeft helemaal niet duur te zijn... maar iets wat uit jezelf komt. Iets, iets origineels, iets kleins, iets leuks, iets geks... waar je kinderen heel blij mee kan maken... zonder dat dat meteen hele dure dingen zijn... die uh, uit grote, dure winkels komen. Ja, perfect geformuleerd. En, en uh, ja, op verrassingsniveau, zeg maar. Ja. Maar, maar ook... ook een wat ik er nog aan zou willen koppelen is van hoe kun je nou heel die avond, zeg maar, uh, soort uh, met een thema of uh, een beetje invullen. Want kijk, zoals ik het altijd heb ervaren, wij gooiden die cadeautjes in het midden van de vloer. Nou, die kinderen die liepen erop af en na een half uur was alles weer, was het, uh, hè? het was een, ja, we pakten dat denk ik niet goed aan. En was dat, en was dat met kerstmis of zo, of met Sinterklaas? Uh, ja, dat, dat, uh, dat Sinterklaas was meestal voor de kinderen, ja. En dan uh, dat maar ging mij altijd te snel. Yeah. Ik denk van, die kinderen worden veel te veel verwend in, in, in een half uur tijd... en uh, dan moet het dan moet leuker opgebouwd worden. Yeah. Dan wordt het graaien in plaats van... Ja. Maar bedoel je het dan uh, niet voor verjaardagen... maar juist voor feesten waar iedereen cadeautjes krijgt, begrijp ik? Ja, ik bedoel echt wel uh, op Sinterklaas en ook uh, gedeeltelijk op Kerst. Hartstikke goed. Nou, het zit eraan te komen. Dus dan zijn dat soort tips natuurlijk reuze welkom voor jou, maar misschien ook wel voor veel andere mensen. Hoe kun je op heb een creme. Heb trouwens kinderen? Nee, maar ik, ik, ik, uh, ben, ik heb wel heel veel met Sinterklaas, kan ik je zeggen. <laughs> uh, Oké. Okay. Maar dat moet ik een beetje voor. Nou, de luisteren nu geen kinderen, maar ik speel voor het derde jaar. Uh, de rol van Goed Heiligman in de bioscoopfilm. En dat is een ontzettend leuk... Leuke job die ik nu sinds drie jaar heb. Dus ik, ik heb heel veel... Ik heb van de week nog een kinderprogramma gedaan. En zondag weer. En dan heb je honderden kinderen. En dan zie je dat ze met... In, wat jij zegt, dus met de hele kleine dingen soms heel blij zijn. En dan staan ze met z'n allen in de rij te wachten. En dat is... Ja. Ik heb geen kinderen, oh. maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd... met alle kinderen die uh, Sinterklaas tegenkomt. Ja, mooi. Ja, ja want uh, wat ik vaak zie is... dan, uh, dan pakken ze iets uit en dan gooi ik het cadeautje uh, weg, zeg maar... en dan spelen ze met uh, de doos waar het in zit. Ja. Yeah. In zat. Nou, en dan denk ik van jeetje, want... het uh, zeg maar, ook... Uh, ik snap het wel. Ja, maar weet je wat me maar, opvalt? Okay. Wat, dat, nee, maar dat was misschien wel iets erbinnen. Dat vroeger, dat je... Uh, ik wil niet uh, lullig overkomen, maar... het knikkeren van vroeger. bedoel, je, je had een stuiter en een paar knikkers... En dat ja. was een soort rijkdom, een soort schat. En ik zie niet veel kinderen meer knikkeren. Misschien zijn dat ook nog. En, en, en tollen en, en. Ja, oh, ik zie iemand hier knikken van ja, dat gebeurt nog wel. Oh, jij ziet nog wel mensen. Ja? <laughs> Oké. Okay. Ja. Jimmy, de technicus, zegt: Die zie ik zie knikken aan de andere kant van het lijn. Aan de andere kant van de ruit bedoel ik. Die, die ziet wel kinderen knikkeren. Nou, ik heb ze allemaal ja, niet. Ja, dat gezien. zijn korte periodes waarin die kinderen dat toch weer even oppakken. Ja. En, uh, maar Mike, ik ben heel benieuwd. Ja, dus met, we gaan het uh, uh, horen. Ik vind het een goede vraag. Ja, dus... en cadeaus. Oké, okay, dankjewel voor de vragen. Jij, dankjewel. Blijf luisteren, Menno. Ik hoop dat er veel leuke suggesties komen. Okay, goeie tot ziens, avond. jij ook, tot ziens. Ja, Dus antwoorden op de vraag, wat kun je doen met Sinterklaas en Kerst... wat niet heel veel geld kost, maar wat wel heel leuk is. Dat het niet graaien wordt en uitpakken... en binnen een half uur heb je het allemaal gehad. Maar hoe maak je er een fantastische avond van... zonder dat dat duur is, maar waar wel iedereen... vooral de kinderen natuurlijk, maar ook de ouderen... heel veel plezier hebben. 0800-1121. Laat maar los die creativiteit, nachtbrakers. 0800-1121. 2-1, ik ben reuze benieuwd. Dag Leo. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedenavond ja, goede voor mij, maar. Wat ik jij vind wil? goedemorgen, denk ik. Nou, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik, uh, ik heb ook nog niet geslapen. Jij ook niet? Nee, we zijn ook onder de hele nacht in de weer. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Ja, we rijden van, uh, van A naar B en van het naar Her, laat ik het zo maar zeggen. <laughs> en wie is we? Uh, ik en nog een, stik, een stuk, andere, een stuk wat andere collega's. Dus, uh... Zit je met z'n allen in één wagen dan? Nee, dan was dat maar waar. Want dan zat, uh, zat ik aan het stuur en de rest, de rest lag te slapen, denk ik. Oké, okay. maar, uh, maar, maar ja, wel in kolonnen nu? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik mag het helemaal alleen doen. En de rest staat nog te wachten, denk ik dus. Oké, okay, oké. Okay. En waar vandaan ben je onderweg? Van Amsterdam naar uh, Katwijk. Het is weer een hele afstand, ik weet het. Maar ja, ook dit gaan we weer volbrengen. Oké, okay, man. En wat heb je bij je? Ja, dat mag ik niet zeggen van een opdrachtgever. Oh. Die vindt dat niet zo leuk, denk ik, als ik dat loop te verkondigen op de radio. Oh. Is dat, is dat dus, geheim dan? Laat het maar zo opbouwen, je, <laughs> je kan er een aardige vakantie van houden. Je kan er een aardige vakantie van? Van houden, denk ik. Oké. Okay. Dus uh, dan ik, hebben we alles al gezegd. Maar ik, ik denk... denk dat ik een, antwo een antwoord heb op de vraag Ik van, vraag niks uh, het, meer. <laughs> het criminele geld. Oké, okay, kom maar op dan. Dat heb jij bij je achter in je wagen, of niet? <laughs> nee, nog niet, want dan was ik al richting het zuiden gegaan. <laughs> Waar blijft het criminele geld? Want dat was de vraag. Het criminele geld, ja, dat wordt opgehaald door de politie. Gaat dat de staatskas in of gebeurt daar iets anders mee? Nee, dat gaat de staatskas in. En uh, eventueel andere spullen van de heer, uh, boten, motoren, auto's en huizen. Dat gaat of naar domeinen of het gaat ter veiling. Dus uh, mocht je toch eventueel spullen hebben, drugs of zo, dat gaat uh, de verbrandingsoven in. En uh, ja, alles gaat weer terug naar, uh, Even naar de Even niet, niet zo snel, de drugs gaan de verbrandingsoven in? Ja. Uh, uh, spullen, materiële dingen worden geveild, zei je? Klopt. klopt en het geld klopt. gaat de staatskas in? Juist. Oké. Okay. En dat kan klopt. aardig oplopen. Jij weet er veel van. Hoe komt dat? Ja, ik lees de kranten. Oké. Okay. <laughs> dat, dat is heel makkelijk. Als je, je, je hebt het, je het niet geld, uit eigen... Basically. Je hebt het niet uit eigen ervaring geveild allemaal. Nee, nee, okay. nee, nee, nee, nee, nee, dat begrijp ik maar niet in. Dat, uh, doe je goed. Ik, ja, juist, ik wou net zeggen. Daar moet je helemaal niet aan komen tegenwoordig. Nee, nee, nee. nee. Ieder, ieder, ieder het zijne, toch? Daarom. En ik wou zeggen, als de heren nog een beetje hun best doen... dan hebben we helemaal geen begrotingstekort meer. Dus dan uh, voelt alles weer terug. Oh ja, denk je dat? Ja. <lacht> Zou, het het Zou het zo makkelijk zijn? <lacht> je moet altijd maar een beetje de zonnige kant zien, ja toch? Dat ben ik met je eens. Ja, zie je hem al een beetje opkomen? Nee, het is nog te vroeg. Nee, nee, nee, laat het nog maar even donker blijven. Ik ben veel te lelijk voor overdag. Dus, o, uh... Oh ja? Is dat zo, Leo? Wat, wat vind je lelijk aan jezelf dan? Nee, joh, ben je gek. Joh. Je moet het allemaal een beetje voor de zorg zien. Dan uh, komt alles wel weer goed. Ja, toch? Oké okay, okay dan. Nou, maar... <laughs> is goed, man. Okay. Dankjewel voor een goede uitzending en voor degene die nog uh, moeten werken, sterkte en voor straks wel te rusten. Helemaal goed. Dankjewel voor je verhaal en je antwoord en uh, rij voorzichtig, hè. Goddelijke. Mazzel, Hoi. Dag Leo. over crimineel geld? Nou, daar moet natuurlijk in, <laughs> meneer Baantje bij. <laughs> en de legendarische Toets Tielemans. Thema van die prachtige serie. Ja, heerlijk. Mag van mij weer terugkomen, hoor. Trouwens, die serie. Toets Tielemans uh, mag ook altijd. Heerlijk. 0800-1121 voor al uw vragen en antwoorden. We zoeken leuke tips voor Sinterklaas en kerst met kinderen maar die dan niet veel geld kosten, maar wel heel leuk zijn. Dus hoe maak je een hele leuke Sinterklaasavond, Kerstavond of een middag, waar kinderen ge Geprikkeld worden, hoe zeg je dat in het Nederlands? Geprikkeld worden om, het, om te genieten en leuke dingen te doen. Maar dat gaat niet om dure cadeaus. Maar juist om kleine dingen, verrassende dingen, creatieve dingen. Nou, daar kunnen we allemaal wel handige tips bij gebruiken, denk ik. Maar de vraag uh, uh, werd gesteld door, uh, dan ben ik mijn briefje kwijt. Oh ja, door Menno natuurlijk. Dus Menno, ik hoop dat er een hoop leuke ideeën komen... dat jij met de vier kinderen, je vier neefjes en nichtjes, aan de slag kan. Goedenacht, goedemorgen, Adrie. Ja, goedemorgen. Nou, een beetje brede vraag, hè? het geld. Ja we, het over ge ja, we hadden eigenlijk meerdere dingen over geld... maar waar het criminele geld blijft, weten we nu inmiddels. Maar er was ook nog de vraag, uh, hoe is geld ooit ontstaan na de nou, ruilhandel? Ja, het, het, het, het, het is eigenlijk heel simpel. Vertel. Het is als uh, vervanger voor de ruilhandel ontstaan... met een klompje goud en een klompje zilver... En iemand heeft er een keer een ram met een hamer opgegeven. Het <laughs> stond En toen werd het stond plat. op. <laughs> ja. Ja. Het is begonnen met klompjes goud en klompjes zilver. Na, en m, dat was door de ruilhandel. Dat er ja. op een gegeven moment misschien was er geen handel te ruilen. En toen dacht men laten we dat nou dan ja. met goud en zilver doen. Nou ja, ik, ik denk als je 400 bananen op hebt. Dat je wel buikpijn hebt. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk wel eerder ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar, maar een beetje leuk. Uh, ja. Dat, dat dan dat. Want, want je kan er nog wel tien dingen over uh, zeggen. En gaan graven. Dat je een potje zilver vindt. En uh, nou ja, dit is dan de, die ruilhandel. Of die aangevuld is. Nou, dan krijg je. Dan slaan we even een paar duizend jaar over. <laughs> nou, zover <Dan> toch niet. <laughs> 400 jaar terug. Ja. En we hebben nu het geweldige verhaal van de euro. Maar 400 jaar terug, de Amsterdamse wisselbank. Ja. Ja, dus, maar het was één bank. En één bank die gaf een papiertje uit. En daar lag al het zilver en het goud. En of je nou oorlog met elkaar had, in Europa en in Zuid-Amerika, iedereen herkende die bank. Mm -hmm. Dus dat is het eerste papieren geld eigenlijk, de wissel. Maar het leuke is, wat je dan 400 jaar geleden daar ziet... Je hebt dan een, een, zeg maar internationaal geld of, ja. of, of, of een stukje papier. Ja. Maar je hebt één bank. Dus nou heb ik meteen een oplossing voor de euro. Kom maar op. Al die op. banken opheffen in één bank. Eén bank. Een nieuwe Amsterdamse wisselbank. <laughs> ja. ja. Dan is het probleem opgelost toch of niet? Nou jij zegt het. Ik denk dat het zo <laughs> makkelijk niet is. Maar het zou wel fantastisch zijn. Ja. Maar hoe zie je dat voor je dan? Nou ja, dan, moet, uh, dan, dan, dan uh, weet ik veel. Dan gaan, dan gaan die mensen die bij die banken uh, werken maar weer bananen ruilen. He, heb jij zelf een... <laughs> ik ben mee... terug weg. <laughs> een <laughs> <is het> cyclus. <laughs> maar ik nog een heel leuk verhaal. Ik werkte bij een edelmetaalbedrijf. Ja. 68, 69. Was net dat ik voor ik in dienst ging. Ja. En er werd een hele bakken... Uh, ik dacht dat het Engels geld uh, was. Die werden gesmolten. Dus dat ging mee met, met, met al het oude tafelsilver waar je, waar je het net over had. het ja. zilver het zilvergehalte. Ja. Dus kan je niet het beste munten gaan sparen nou. Die, al die euro-muntjes sparen. Misschien worden die meer waard. Dan smelt je ze weer. Dat is helemaal niet zo gek. Als je ze lang bewaart. Ja, als je, <laughs> als je moet ze je wel heel lang bewaren. En heel veel hebben. Maar ja, het wordt, dat is wel een gedoe. Maar ik vind het wel een grappige gedachte. Ja, ja dit, dit, dit, dit is een beetje Donald Duck gedachte. ja. Maar je moet ook een beetje... Ik heb de een pakhuis Duk, of weet ik veel. Maar, <laughs> het. maar voor de rest, voor mij mag je nog drie zomers lang uh, mag je blijven, hoor. Drie zomers lang? Ja, als je het leuke liedje hebt van... Uh, van Conny van der Bosch. Weet wel. Ja, dat was een van de mooiste nummers. En de Noorders Ja, prachtig, hè? Prachtig. Maar ja. die drie zomers lang na, dat zit pitting. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Ja, ja nou, jij weet niet of ik gek op je wil, maar ik denk het niet. Nee, jij niet mij maar... een ander programma beginnen. Nee, <laughs> <laughs> ja. nee maar ik kende ik ken een stukje van het liedje, Wilde, ik even laten horen dat ik het kende. Nee. Ja. nee, maar dat is toch drie zomers lang was jij... Heb je, heb je een geliefde? Nou, ik vond Connie van de Borstein goed. Ja, geweldig. Ook mooi, ik heb de LP's nog. Altijd mooi. Ja. Altijd en... mooi en goed. Gewoon. En ook meteen herkenbaar, terwijl, weet je, ja, nog steeds... Ja, het stond op zichzelf. Ja, ja. Je hoeft er geen moeite voor te doen om te luisteren. Nee. nee dus daar... Weet je wel, een meisje moet je tien keer luisteren. Voor je één keer denkt, nou, wat is, het, wat is het? Dat deed je het altijd meteen. Ja. Tenminste voor mij dan. Misschien ja. ziet een ander het anders. Nou, dat kan. Maar smaken verschillen. Maar ik denk wel dat heel veel mensen dat met jou delen. Want haar muziek ja. wordt gelukkig nog steeds heel veel gedraaid op de Nederlandse radio. Ja. ja. En een, en een sympathieke vrouw zonder capsones. Geweldige vrouw, ja, ben ik met je eens. Toevallig ja. ja. een keer tegenaan gelopen. Ja. En gewoon bij een muziekvereniging in Amsterdam, waar ze zo binnenliep. Ja. ging er gewoon bij zitten. Zonder ja. poeha. Ja. Ze gezellig En denk ik denk, frek, wie zit er nou naast me? Ja. Weet je, een ja. heel sympathiek mens. Jammer ja, heb... dat ze er niet mee. Ja, echt. dat is vreselijk. En veel te jong allemaal. Ze zou, ik ja. hoorde toevallig van de week, ze zou binnenkort 75 worden in januari. En daar ja. zijn nu wel mensen mee bezig. Want ik heb mijn eerste plaatjes destijds met haar mogen maken. Dus we gaan ja. ver terug samen. En vandaar dat degene die haar vriendenkring leidde... nu bezig is met een aantal andere ja, fans, eh, vrienden, kennissen van Connie... om iets bijzonders te doen vanwege haar 75e verjaardag. Ja. Of geboortedag dan, hè? want ze, ja. ze, ze, ze, ze wordt het Niet helaas... Niet geloven. Ja, ja, ja. Ik weet niet nou hoe goed ze eruit zijn. Maar Zo. het was chic zonder capsonus. Wat zeg je dat mooi, ja. Chic ja. zonder capsonus. Ja. Nou, ze hoort het vast. Ja. Dankjewel. Oké, okay, nou, dat geldt. Het, het blijft een eeuwig probleem. Ja. <laughs> en <laughs> maar... elk land heeft zijn eigen waarde. En uh, laten we uitscheiden met die comedie. En als je, als je huis minder waard wordt, nou, dan blijf je gewoon lekker wonen. Jij zal, geen, nee. jij zal niet snel problemen hebben in je leven, Adrie. Nee, nee, nee. Geniet ervan? Nou ja, je problemen, je moet weer voort. Tot, tot, tot, je, tot je de kraai was Dat huis. Dan je pech uit. Nou, doe het voorlopig niet. Blijf nog lekker lang. Ja, ja. En genieten. Dat ja, was leuk, leuk. Maar blijf jij ook maar drie, zo, drie na zomers lang? Dan <lacht> hebben we nog wel weer knap weer. <lacht> ja. Oké. Okay. Nou, tot ziens. Tot ziens, Adrie. Tot ziens. Was leuk. Ja, ik vind ik het ook. leuk dat je er zit. Dank je wel. Ja? Dank je wel. Leuk ja, okay. dat je er was. Hoi. Dag Maarten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen ja. ja. Voor jou ja. is het al, de dag alweer uh, druk bezig, geloof ik. Hè? Zo ja. weer op de achtergrond. Een uurtje geleden is mijn dag begonnen. Hoeveel geleden? Een uurtje geleden. Een uurtje geleden. Dan was ja. je er vroeg uit. Ja. Dat dus, uh, kun je wel weer. Hoe laat gaat jouw wekker? Die is om drie uur afgegaan. Tjonge, jonge. En is dat alleen vandaag of is dat altijd zo? Nee, dat is elke dag wel anders. Oké, okay, maar... Licht. Sorry? Wat wou je zeggen? Nou, ligt het ligt me net aan waar ik heen moet. Want wat ben je van beroep? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur. En, ja. en vanaf waar uh, rij jij? Ik rij vanaf Apeldoorn. Altijd vanaf Avondorum, dat is je thuishaven, ja. en dan ga je dan door ja. het hele land? Uh, ja, zo'n beetje wel. En wat vervoer je als ik vragen mag? Op, uh, op dit moment is het brood bij me. Ah. Wij rijden voor de supermarkten. Oké. Okay. En dan ga je van één bepaalde keten alle supermarkten bevoorraden? Ja, ja. Een bepaald bedrijf en er zitten twee supermarkten weer Oké. Okay. Dus uh, daar, daar rij je weer voor. Wendt dat nou dat jij altijd midden in de nacht op moet om aan de slag te gaan? Jawel. Ja? Kan je, wel. Je, kan je daar goed uh, dag-nacht ritme, daar heb jij geen problemen mee? Nee, nee. Ik heb, ik heb ook een poosje buiten gereden, dus eigenlijk een beetje. dan rij je alleen maar s'nachts. Dus ja, je er eigenlijk wel een beetje aan gewend. Hoe is dat nou? Hè? Want het, het, het, soms vaak hoor je van vrachtwagenchauffeurs dat dat. Ik vroeg het al eerder vanavond aan iemand, maar die zei: Nee, dat was het bij mij niet. Uh, maar uh, dat het een roeping is: dat je als jongetje al vrachtwagentjes spaart en zegt: Ik wil later vrachtwagenchauffeur worden en dat word je ook. En dat blijf je ook jaren doen, omdat dat een soort innerlijke drang is. Had jij dat? Ja, afgeleid waren af al. Het uh, zit totaal niet in de familie. Nou, ik zag die grote jongens vroeger en ik dacht: Ja, dat, dat, is, dat moet ik ook doen. En wat oh, zag je dan? Sorry? Wat zag je dan vroeger? ga ja, gewoon niet de grote jongens rijden. Ja. Ja, ik kom mij niet groot genoeg. Ja. Kan maar nog steeds niet groot genoeg? Ja, echt waar. Heb je nog steeds. Ja. Als, als er nog weer iets groters is, dan wil je dat eigenlijk? Ja, uitzonderlijk vervoer, dat lijkt me prachtig. Ja. De, de, de, ja. de echte grote jongens, de lengtes. En over hoeveel lengte hebben we het dan? Waar? Nou, 100 meter? Dat meer. meen je niet. Zeg maar, bijvoorbeeld die windmolens? Ja, erg, erg mooi werk. En zit er aan, jou, aan jouw rijbewijs een maximum lengte? Moet je daar dan weer, als je 100 meter gaat hebben, weer een, over een apart rijbewijs beschikken? Uh, nou, niet echt een rijbewijs. We hebben bij ons ook een LZV, een lang-zwaar voertuig heet dat. Ja. En daar heb je wel een certificaat voor nodig. Volgens mij is dat niet echt een rijbewijs, gewoon meer een certificaat. Ja. Dat is weer... hier... ja. Sorry? Nee, we, we hebben een beetje vertraging geloof ik. Ik zat, ik zat door je heen, dus ik hou mijn mond even. <laughs> Nee, dat, dat is, uh, daar heb je ook echt uh, alleen de certificat voor nodig. Want je hebt je rijbewijs, heb je in principe al. Ja. Je, je CE, de strakwagen met uh, oplegger of ANA. Ja. Vol, want die LST is 25,25 25 meter. Oké. Okay. Ja, en en... daar heb je dus een apart, uh, apart papier voor nodig. En wat vind jij het leukste aan jouw beroep? Uh, contact met de, met, de, met de klant, met de winkeliers. Dus toch niet het rijden zelf. Ook? Maar gewoon met, ja, met mensen omgaan. Dat vind ik ja. gewoon, uh, ja. gewoon leuk. En elke dag weer dat avontuur? Ja, elke morgen weer. Als het lekker gaat, denk ik, ja, we gaan weer. Ja, altijd weer vrolijk? Ja, en dan kom je smaak op je werk en dan ga je de bakkerij in een brood te laden. Dan nee. dan het, verse, het verse brood dat je eruit is, van oh, je op de dag ja. mee te beginnen. O, oh, dat is fijn. En dat heb jij elke dag? Elke morgen weer. <laughs> ja, dat is echt lekker hoor. Dat, uh, dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Ja, dat, ik heb in een, vroeger in een broodfabriek gewerkt, s'nachts. Als oh, student? Ja. Ja. Nou, ja, ik weet, ik heb het uh, brandende handen, of hoe heet dat? Blaren aan mijn handen gehad, maar wat rook het ja. lekker, ja. Nou, ik heb een small, als ik gewoon op de fiets stap naar mijn werk toe en de wind staat goed, dan kan ik de bakkerij al ruiken oh. Ja, dat is fijn de dag beginnen, ja. Ik dacht ja, net, lekker. je hebt een vrouw bij je in de auto, maar het is je tom, -tom hè? Of je navigaat? Ja, ik zal het even, even nee, dat geeft niet. Maar ik dacht, er zit iemand tegen je aan te kletsen. Ja, dat is... Ik heb een Zuid-Afrikaanse Zuid stem erop zitten. Oh, dat is gezellig, ja. Daar kan ja. je mee variëren, natuurlijk. Je gaat ja. eigenlijk vreemd met een andere stem dan, toch? Ja, erg is dat eigenlijk. <laughs> maar Maarten, jij hebt ook een antwoord. Als ik het goed begrepen heb, uh, meer en meer een idee voor. Uh, uh, de klaaravond. Ja, hoe kun je het zonder dat het veel kost. wel heel leuk maken met de kinderen? Het uh, is niet zozeer. Uh, nou, de denk ik denk sowieso niet. Maar ga gewoon, uh, zoals die uh, spreker al zei, uh, alle cadeautjes die gooi je gewoon in het midden neer. Yeah. En ik ga er gewoon met iedereen ga je er maar heen zitten, met een, uh, een grote tolsteen. Yeah. En onder ga je gooien. En, en, en dan steek je gewoon een aantal uh, dingen af. Nou, je moet uh, twee keer zes voor het wijze spreken voor dat je een cadeautje mag pakken. Ja. Yeah. tussentijd, nou, als je gooien bent en pauzeer uh, uh, uh, je even je een liedje ga je allemaal dat soort dingen doen. Maar als je toevallig een slechte hand met dobbelsteen hebt, krijg je niks. Nee, dat, is, dat vind ik juist leuker met spel. Dus ja, maar met uh... is dat met kinderen niet uh, een beetje een probleem dan? Niet als je het met Sinterklaas zelf doet. Hoe bedoel je dat? Ja, ik, speel, ik speel zelf ook, uh, ook Sinterklaas. Ah! En als ik dan zelf in die, uh, uh, in die kring erbij zit... Ja. En je neemt gewoon echt uh, de tijd voor. Want de kinderen, die, uh, die smaken zich wel dan. Voor. Ja, maar je wil wel natuurlijk dat alle kinderen... Iets krijgen en niet dat één ja. kind vijf dingen krijgt en de ander niks omdat ze toevallig slecht gedobbeld heeft. Hoe doe je dat ja. dan? Nou, me meestal ik heb altijd, als, ik, als ik speel heb ik altijd spullen bij me, altijd attributen. Ja. Dus ik laat het van alles, uh, alles. Meestal heb ik dan twee dobbelstenen bij me. je dan uh, gooien ze bijvoorbeeld vier en twee. Maar hier dan gooien ze maar een keer, één keer zes. Voordat ze, dat ze in ieder geval zes gooien, dan mogen ze het ook pakken. Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe, dan, dat, uh, dat is moeilijk te, te manipuleren, Maarten, al ben je Sinterklaas. Dat is ook wel moeilijk. Hoe los je dat kinderen, dan op? Kinderen die hebben wel uh, gezag voor Sinterklaas. Dus luisteren doen ze dan. Ja, en de, je bent wel een lieve Sinterklaas, hè? Ja, ja absoluut. Ja, de vriend absoluut. van de kinderen, ja. Nou ah, ja, ik, ik hoorde dat je ook al in de spelen, speelde. Dus... Ja. En daar ben ik zelf ook al fan dan. Oh, ben je geweest al of niet? Nee, nee niet geweest, maar ik, uh, elke keer als ik, als ik erheen wil dan... Op werken of, of anders gaan doen. Oh, nou, hij draait nog tot en met 5, 6 december. Moet je anders maar even... Nou, moet je maar, het, het raadsel van 5 december heet hij. Sinterklaas en het ja. raadsel van 5 december, ja. Ik heb, ik heb, ik heb de reclame al gezien, ja. Nou, hartstikke. Nou, het is feest om Nou ja, jij weet hoe het dan is om, om Sinterklaas te spelen. Hoe, hoe leuk dat is. Ja. Ja. Ja. Maar het is nog even terug naar het, naar het verhaal. Want Menno is geen Sinterklaas. Ja. En die wil wel met die kinderen iets leuks doen op Sinterklaas. Ja. Hoe, da, heb je daar nog iets leuks voor? Uh, ja, dat kun je allemaal doen. Jij kunt ze veel doen. Ja, maar de, de vraag is hoe kan je dat doen zonder dat het veel geld kost? Nou, maak, maak een hele leuke, leuke quiz, een hele simpele quiz met kinderen. Ja. Noem uh, het over kabouterklop of over allemaal dat soort figuren, zeg maar. Ja. Maak, doe gewoon, maak daar gewoon allemaal vragen bij. Kinderen die, die, die, die vragen. Als Gewoon een de kind de vraag, vraag goed heeft, dan krijg je een cadeautje. Het spelelement erin brengen? Ja, bijvoorbeeld. Met niet te ingewikkelde vragen. Van, straks zei ook iemand, noem dertig uh, dieren, of dat is misschien een beetje veel, maar noem vijf dieren. Uh, of noem vijf bekende uh, uh, pop, uh, hoe heet dat, uit kinderseries, karakters uit kinderseries, ja. zoiets. En als je dat ja. antwoord hebt gegeven, mag je een cadeautje pakken? Van iedereen heeft wel een pen en papier in huis. Ja. Nou, die vragen die kun je heel makkelijk opschrijven. Ja, dat is volgens mij niet zo moeilijk. Lijkt me ook. Ik vind het een leuk idee. Ja. En zo mogen er nog meer komen, want uh, we hebben kerst en we hebben Sinterklaas... en we hebben nog vast weer kinderverjaardagen. Kortom, laat maar komen al die verhalen, toch? Zoveel. Dankjewel, Maarten. En ik wens jou een, uh, een aangename werkdag. Heb ik, heb ik eigenlijk nog één vraag? Ja, als, als kan. ja dat kan. Uh, nou spreek ik mezelf ook Sinterklaas, hè. En ik ben zelf ook erg fan van de televisie, Sinterklaas. Ja, en is, is het mogelijk dat ik daar een keer uh, mee kan kijken hoe jullie uh, sminken en dat soort dingen? Uh, hoe, kom ik daar, hoe kom ik daarbij? Goh, dat is moeilijk. Uh, dat zou ik zo gauw niet weten. Ik, ik, de, de, de, ja, de, de heer van de vlucht, natuurlijk van, van ons alle een grote vriend is als Sinterklaas, die is, uh, ja. die is natuurlijk gestopt. De man, hè? Is nog wel in de in Benistau te zien. Hè? Daar, daar, dat speelt ook in de Sinterklaastijd. Ook een prachtige ja. film. Ik noem ze allebei. Dan uh, heb ik geen reclame gemaakt. En ze zijn allebei hartstikke leuk. Want ik zei in een interview: wat is leuker dan één leuke film? Twee leuke films. En uh, ja, Bram van de Vlucht is natuurlijk een voorbeeld voor ons allen van hoe lief en mooi en, en aardig een Sinterklaas kan zijn. Maar ja, ja. op een gegeven moment uh, is hij natuurlijk na 25 jaar ook een keer klaar daarmee. Dat snap ik ook. Dus ja. ik ga er even over nadenken, maar misschien, uh, uh, ik zou het zo gauw even niet weten, maar ik, uh, ik kom er nog op terug. Nou, helemaal goed. We gaan naar het nieuws en ik zal aan de grimeur van mij vragen, misschien kan, kunnen we wel een keer wat regelen. Ja, Waar woon je? Ik hoor een Apeldoorn. Oké, okay, nou, uh, hou even contact over. Is goed. Goeie reis, hè? Dankjewel. Dat is 0800 1121. Tot in het laatste uur van vandaag. Tot zometeen.